Dit is Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Hamas heeft, zoals afgesproken, vier Israëlische gijzelaars laten gaan. De vrouwelijke militairen van 19 en 20 jaar werden in hun uniform naar een podium van Hamas gebracht... waar ze lachend hun handen in de lucht staken. Daarna zijn ze door het Rode Kruis overgedragen aan het Israëlische leger worden nu eerst medisch onderzocht en daarna gerenigd met hun families. Vanmiddag laat Israël 200 Palestijnen vrij uit de Israëlische gevangenissen. De uitruil is onderdeel van het bestand met Hamas dat vorige week is ingegaan. Gemeenten in Brabant zijn bang dat de overheidsplannen... om chipmachinemaker ASML in de regio te houden niet haalbaar zijn. Omroep Brabant heeft documenten in handen waaruit blijkt dat er een tekort is aan ambtenaren met kennis van zaken om de plannen te realiseren. Er moeten onder meer nieuwe huizen, wegen, scholen en huisartsen bijkomen om personeel van ASML te kunnen huisvesten. Het Drents Museum in Assen blijft dit weekend dicht na de explosie van afgelopen nacht. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van die explosie. Mogelijk hebben criminelen geprobeerd in te breken in het museum. Maar het is niet bekend of er iets verdwenen is uit de tentoonstelling met goud en zilverschatten uit Roemenië. Er raakte niemand gewond, maar er is wel heel veel schade, ook aan panden in de buurt. Er is nog niemand opgepakt.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 Nee, The <laughs> Tafeltijd BV. Maaltijd bezorgservice aan huis vanaf 6 euro. Goedemiddag. U heeft geluk, u bent thuis. Mag ik vragen naar uw menuvoorkeur qua warm eten? Met wie spreek ik? Met de Vries van Tafeltijd BV. We zijn een nieuw cateringbedrijf in Zwolle. Ja, ja. En proberen namens bekendheid uh, te verwerven. En ja? uw postcode, postcode dat nog het is er uitgevallen als uh, kanshebber op een gratis maaltijd. Oh. Een warme maaltijd voor twee personen. Een warme maaltijd voor twee personen. Wat dacht u daarvan? Goedemiddag. Oh, ho, moeten we delen, want dan zijn we zijn met z'n drieën. Echt? Dan maak ik er drie personen van. <laughs> Nou, dat is geen, niet zo'n punt hoor. Nou, is geen punt. Mag ik u vragen, meneer bent u een pasta, pizza of vleesman? Maar pasta's eten wij veel, ja. Drie man de pasta. Valt lasagne daar ook op? Jazeker, komen. jazeker. Ja, dat is heel lekker. Onze hè? lasagne met saus is wijder zijn bekend, hoor. En binnenkort ook in Zwolle. Bent u iemand van de voren nagerecht? Wij gebruiken wij vrijwel vrij nooit. Uh, Stokbroodje kruidenboter of een capaccio, u mag het zeggen. Kruidenwater. Kruidenwater. Ja. Nou, het is namelijk zo, we hebben uw postcode geselecteerd en u bent thuis, dus u komt in aanmerking voor ons kennismakingsaanbod. We zijn, ik zei het al, we zijn een nieuw cateringbedrijf, tafeltijd BV, en willen graag namaken in de regio Zwolle, met ja. spraakmakende acties zoals deze. Wij staan om een uur of zes vanavond bij u voor de deur, met uh, dampende maaltijden voor drie personen. Als u de mensen even binnen wilt laten en uh, u heeft de tafel gedekt, dan kan het allemaal goed uh, in goede orde verlopen. Ik oh, heet altijd tegen half zes. Half zes. Geen probleem voor ons. Geen probleem heet, voor ons. 17.30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 in uw gezicht dat het toch lekker is, dan noteren we u voor een kwartaal uh, abonnement, krijgt u twee maal per week een uh, warme oh, maaltijd oh, voor 15,75. Nee, ik, ik, ik denk niet dat dat lukt, want mijn vrouw kookt zelf heel graag. Ja, maar dat is precies het leuke van deze aanbieding dan, hè? Kijk, uit eten gaan is leuk, maar je hoort heel vaak, het is duur. De gulden ja, dat is dat, de euro geworden. Ja, maar, en daarom bied ik u namens uh, tafeltijd BV voor 15,75 per persoon een uh, warme maaltijd aan, twee maal in de week, en dan voor 13 weken achter elkaar. Ga dan maar eens voor oh, even in een restaurant. Nou, nee. Dat lukt nee, u nee, niet. Nee, nee, ik, het enige wat u nog uh, even moet doen, uh, als onze mensen straks komen, even een Dingetjes zetten en de automatische incasso ondertekenen. Echt? Dan kunnen ze het bedrag namelijk in nee, één nee, keer afschrijven. Nee, dat en we ik dan... vind het leuk dat ik u als nieuwe klant kan noteren. Nee, nee dat doen we echt niet. Ik zou willen zeggen namens nee, tafeltijd: want eet... Mijn vrouw die, uh, die kookt zelf veel te graag. Twee maal per week een overheerlijke nee, hoor. maaltijd: nee, hoor. Hollandse kost, Chinese niet, kost, één keer in de week. Niet, nee, een pasta, een pizza, een stukje nee, vlees, rundvlees, kapaccios. Geen probleem. U, koffie voor, koffie na. En dat is voor 15,75 per keer. Ik zou het niet doen. Al onze maaltijden voldoen aan de kwaliteitsbesluiten. De schijf van 5. Consumentenbond staat achter ons. Geen probleem. Ja, laat het maar niet doen. Ik vind het ja? prachtig dat u om half zes thuis nee, bent. Hartstikke nee, leuk no. om onze geuren, de dampende nee, van rijk nee, nee, van vitamine nee, nee, voorziene maaltijd in ja, vast te nee, nemen. Nee, nee, nee. En u heeft al gezegd, de autokampioen ligt klaar, ja, dus nee, daar verheugen nee, ze nee, zich nee, al een nee, beetje op nee, nu nee, die nee, jongens. Nee, nee, nee, nee. Laten we het niet doen. Dank u wel. Dag meneer. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht>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 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la la, la, la. 15 mooie meiden in een boereshut. <tiedacht> 46 zieltjes voor het vage vuur 2 fanfares en hun hoepapa 1 is met koffie en vier papieren aan een ta. en vier...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 Negen dominees op het carnaval, twee olijven en een bitter boom. En vier verliefde wolken in het blauw. En vierentwintig rozen, vierentwintig rozen. jongens, een ogenblikje. Ik hoor sommige mensen zachtjes mee eh, zingen. Wil, wilt u mee zingen? Het gaat zo. 24 rozen 24 rozen 24 rozen voor jou. La la la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 Zestien lichte vrouwen in vergadering. <lacht> Twee enorme boeren van een zuigeling. Veertien <lacht> kamerleden op het toilet. <lacht> Zeven apen op een autopij. En twaalf zit er glazen in de kaarten.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 En dan werken de dingen gewoon niet mee. Maar dan ben je bijvoorbeeld aan het stofzuigen, dan vind ik het allerergste. Dan ben je aan het stofzuigen en dan beginnen je eerst klein met het stofzuigen. Dan ga je naar de stekker, die draad van de stekker, van de stekker van de, stekker, van de stopcontact zo, naar de stofzuiger toe. Die trekt in een keer strak tijdens het stofzuigen. Die trekt dan zo langs een stapel tijdschriften die op de grond staan. Vlum, heel, heel de vloer vol met tijdschriften. Vind je dat fijn? Nee, natuurlijk niet. je nou eens mee, stomme stofzuiger. En dan ga je, ga je bij de plinten, bij de gordijnen, trek je die stang uit elkaar. Even bij de plinten Heb stofzuiger stofzuigen. En al die gordijnen, mogen wij ook in die stang? Gaan wij ook lekker in die stangen?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 de nu ne vient zeg: Weet je wat ik nou zo fijn vind? bij het vliegen? Dan ga je daar even zitten in de vertrekhal. En dan zit ik daar eventjes en dan wordt er afgeroepen door de luidspreker. Passagiers, je loopt de kijk, <coughs> slaat op op. Hoe hoog de kijk, maar op op. Dan heb je het op de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 ik hoorde naast me iemand zeggen de cockpit. Ik denk, nou dan ga ik ook doen. Ik heb in Frankrijk heb ik een adresje. En daar ga ik bijna elk jaar naartoe. Gezellig, zeg, een herberg. Een eenvoudige herberg. Nou ja, het is een heel klein ding als het regent zetten zit binnen. Het is een ding van ik zeg. Eh, ja, het is van een Franse mevrouw van een aubergine. En dat is een.. Uh... heet ze. Een schat van een mens. Een schat van een mens. Een typische Française. En uh, niet op de mondje gevallen. Nou oh, ja, één keer is ze toen, toen... Ja, is het toch op de mondje gevallen. één keer. Dat vond ik wel lelijk. Want dat... <tie> Zo'n lip had ze meteen. Hè. Dat zag er lelijk uit. Hè. Ze zei ook zelf uh, j'ai tombé hè. Ik ben gevallen, j'ai tombé. J'ai tombé sur ma petite bouche. <norm tien> nou, ze had zo'n bouche, nou, ik schrok, ik schrok. Ik zeg, uh, hoe is dat gebeurd? Hè? In Frans, dan, hè. Ik zeg, hoe is dat gebeurd in Frans? Ik zeg, comment ça s'est passé, ça s'est passé? Comment ça passé, hè? Als ik er logeer, dan de, komen ze s morgens komen ze mezelf wekken. <lacht> Kom mezelf wekken typisch Frans en dan komen ze de kamer binnen en dan leggen ze een eitje. <lacht> nee, dat is typisch Frans. S'morgens leggen ze een eitje uh, sur le plateau.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 Ik zag het duidelijk, ze zijn boven een beetje smaller. Van onder zijn ze breder en van boven spits. Of je moet ze zo, zo houden natuurlijk, hè. Maar dat noemen de Fransen, Anna Ik vind het leuk klinken, ik vind het leuker dan hij. Maar ik vind hij zo ordinair, vind je niet? Hij leg een ei. Ik vind een hij, ik vind hij, ik niks, maar Anna dat hebben wij toch zo sterk in Holland, die korte woorden, die kribbige woorden, hè? Een kip. Dat vind ik ook niks. Vind je dat nou wat een kip? De Fransen zeggen hun poel. Er zit meer kip aan, dat is gewoon. Vind je? Een poel. Een kip die voetbalt, een voetbalpool. Dat klinkt leuk een voetbalpool. Ik vind die korte woordjes, dat vind ik niks. Kip, ei. Ik vind ei, vind ik helemaal niks. Ik vind dat komt er ook zo hard uit, hè. Nee, vind je niet een ei? Een sip een ei. het verschil? Een ei. Een ei. Dat lijkt me ook voor de kip zelf. Dat lijkt me... Het legt even makkelijker. Vind je zelf niet? Als u nou moest leggen, hè, wat zou u liever leggen? Enough of nee? Enough natuurlijk. William Shakespeare heeft het al zo mooi gezegd: Enough is enough.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 Van Zandvoort aan de Zee, en zag naar plots een grote kist die in de branding leek. Ik viste hem op en keek er eens in. Weet je wat ik zag? Ik zag een knaap van een die in dat kistje lag. Oh, ik zag een knaap van een die in dat kistje lag.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 Altijd avondsoen, je raakt hem nooit meer wed. Komt je raakt hem nooit meer. Kwet. Ik zeg dat je nog de meeste vingertering van krijgt iedere keer. Dan heb ik met jou een leuke avond, dan moet ik naar huis, dus zie ik de bui hangen. parkeer ik mijn auto 100 meter verderop in de straat, zodat zij het niet kunnen horen.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 There's no one in the world who seems to understand what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 Waar kan ik u mee van dienst zijn? Ik zou graag een boek willen lezen. Dan treft u het. Ik heb vanmorgen net een boek binnengekregen. GELUIDEN. Kijkt u eens? Uh, mag ik u iets vragen? Uiteraard, steekt u van wal. Is het boek goed? En of het boek goed is?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 Alleen voor jou schep ik een droompaleis, als jij daarin mijn sprookjesprins wilt zijn. Voor jou ja, die wolken van de hemel, voor jou zal ik eeuwig zon.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 Ik heb nog kaas, inderdaad. Prima. Ik heb dat in ieder geval genoteerd. Zeg, hartelijk bedankt. Goed. Dag mevrouw. Prima, dag. <laughs>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 Oh man, ja. Ja, dat dus kunnen ze je dan wel even kwik zagen. Dan gaan ze daar de trap hef. En dan slaan ze je links om. Dan lauwen ze je rechthuis. Dan lauwen ze je dank je bovenhup. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Alles weer je dus schoon in Holland. Ja, vinden ze? Ja, ze ja. Alles weer de knauw wie vroeger. Ja. Je kunnen weer aanvangen, wens je voelen. <lacht> maar dan moet je ze wel van te even afklingelen. <lacht> Bidden? Ja, afbellen. Uh, Opbullen. Uh, opballen. <lacht> Ach, telefonieren, meinen Sie. Ja, telefonieren. Maar <lacht> waarom dan? Nou, uh, de vorige keer lagen we nog in bed. <lacht> <lacht> Ach zo ja, aber seid vorsicht. Ja. Ja. Es geht wieder los. Zou je denken. Sie sind nog zo so müh van de vorige keer. <lacht> Nein. Aber sie sind äh, doch niet kwaad, hè? Kwaas. Kwaas? Wat heet kwaas? Nou, eh, uh, bes, bas, bos, bus. Beuze! Ja, beuze. Nee, wie is zit NIE beuze? Nee, zij wel tegen elkaar. <lacht> maar mochten ze nou eventueel wel beuze zijn, dan denk je ze immer maar anders dat Hollandische lied. Van de heilige holle halte de muusmarijn. Maar je, zal je bewijzen dat ik die speuze ben? Hou zo. So? Hier heb je fiets terug. <lacht>